Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. In de Turkse steden Istanbul en Ankara is veel militaire activiteit. Op beelden is te zien dat de twee bruggen in Istanbul over de Bosporus door militairen zijn geblokkeerd. Ook zijn er meldingen van straaljagers in de lucht... en er zouden schoten zijn gehoord. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is in Turkije. De man die de aanslag in Nice heeft gepleegd had vermoedelijk geen banden met terreurgroepen, zegt de Franse justitie. De 31-jarige man van Tunesische afkomst had wel een strafblad, maar was niet bekend bij de veiligheidsdiensten. Ook heeft geen enkele islamitische terreurorganisatie de aanslag opgereist. Bij de aanslag werden 84 mensen gedood, onder wie 10 kinderen. Er zijn 52 zwaar gewonden. Ook liggen twee Nederlandse kinderen van 9 en 14 in een Frans ziekenhuis. Hackers hebben mogelijk de persoonsgegevens bemachtigd van duizenden middelbare scholieren. Door een lek in het systeem kregen de hackers toegang tot de centrale database van verschillende digitale leersystemen en de accounts van de scholieren. Dat zegt de VO-raad, de Vereniging van Scholen in het Voortgezet Onderwijs. De database wordt gebruikt door leveranciers van digitale leermiddelen. Het is nog niet pre precies duidelijk wat de gevolgen zijn van de hack. Ook is niet bekend wie erachter zit. Het lek zou zijn gedicht en de scholieren moeten wel een nieuw wachtwoord nemen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft aan 158 pas gepromoveerde onderzoekers de zogeheten Veni-beurzen toegekend. De NWO wil hen de kans geven om de komende jaren hun ideeën verder te ontwikkelen. De organisatie had bijna 40 miljoen euro te verdelen. Per wetenschapper kunnen de beurzen oplopen tot 250.000 euro. In 2014 was de bekende bioloog Freek Vonk een van de ontvangers. Hij deed onderzoek naar slangengif. Het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht toenemende bewolking. En in een noorden kans op motregen, minimaal rond 13 graden. Overdag weer droog met wolkenvelden, maar ook wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag gaat buien en na het weekend wordt het warmer. Dit was het en ooit. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. Ben je er helemaal klaar voor? Onze enige echte DJ Dion Sidney wel hoor. Jawel. Heb je nou gewoon een uh, een achtergrondkoor meegenomen? verdorie! Mocht je niet geloven. Check dan even die webcam hier in de studio. Oh. Wat, zie je, wat ziet het er allemaal gezellig aan? Het lijkt wel elfjes. Het komende uur, jawel, een heel uur lang. The one and only DJ Dion Sydney. Sydney. Oké, okay, nou even gewoon DJ Dion Sydney in de mix. can be done. Move your head so easily picture you so easily what's gonna be left of the world if you're not in it what's gonna be left of the world oh Vem dançar para você, para você, vem dançar, para você, para você, vem dançar, para você, para você, vem dançar, para você, Sydney. En alweer het einde van een frisse, bruitige aflevering. Dennis. Ja. Waar kunnen mensen deze daverende set opnieuw terugluisteren? Op mijn Nixcloud of op Facebook. Zoek op Dion Sydney. Moet ze even vrienden met je worden? Even vriendjes worden. Dan komt het allemaal goed. En dat is gewoon een uh, mooie sippy share, hulp share of weet ik wat voor Precies. share link. Het komt jouw kant op. Dit was hij. Mijn naam is DJ JK en samen met DJ Dion Sydney was dit weer een dame van de Zien. Ik zeg volgende week vrijdag, Zelfde plaats, dezelfde tijd, dezelfde frequentie. Jazeker. En dan sluiten we als altijd al met de keiharde. Doei! Doei! Doei! Later. Hey.